Mannix Ampersen met het NOS-journaal. De geplande staking bij de Duitse spoorwegen die morgen zou beginnen... is voorlopig van de baan. Volgens Duitse media heeft het spoorbedrijf een akkoord gesloten met de vakbonden. Details daarover zijn nog niet bekend. Spoorwegpersoneel wilde vanaf morgen 50 uur lang het werk neerleggen... omdat er nog geen akkoord was over een nieuwe CAO. Erover werd sinds februari onderhandeld. Het spoorwegpersoneel moet nog wel instemmen met de nieuwe afspraken. Oekraïnse president Zelensky gaat morgen naar Duitsland, bevestigen Duitse overheidsbronnen. Hij is nu nog in Italië voor onder meer een bezoek aan de PAUS. Zelensky landt morgenochtend in Berlijn. De verwachting is dat hij een ontmoeting heeft met bondskanselier Scholz. Daarna gaat hij mogelijk naar Aken om de Karelsprijs in ontvangst te nemen vanwege zijn verdiensten voor Europa.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 Bangladesh en Myanmar zetten zich schrap voor Mokka. De orkaan komt morgen aan land en is mogelijk de krachtigste in 20 jaar tijd. Uit voorzorg worden ongeveer een half miljoen mensen geëvacueerd. De orkaan met windsnelheden van 170 km per uur zal waarschijnlijk zorgen voor zware regenval en aardverschuivingen. Het weer: veel zon in het binnenland stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot 22 graden.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 You, oh, you, want me You, oh, you, me The first, very for song The theme la la. You, oh, you, oh, me The first dance tonight I'm gonna take care, you won't regret it I'm gonna see you'll be alright Oh, dat was het, Me. En dat allemaal van de formatie Luf uit destijds. En uh, ja, terwijl we uh, de computer proberen aan, uh, aan de praat te krijgen, gaan we lekker verder met uh, Manko Nelis. En hebben het over. Oh, kleine Jodeljongen. Nou, Corrie Konings mag ook. Ook goed. mm <laughs> Zijn Tuga, ja, Samsteriva, wat niet piept tot nu. Zo jij ziet. Si tu, zweet kermi en zjeva, in me ni pieva. Ti, jij, jij, jij, pola jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go to the hospital, to Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het spijt me lieve schoonpapa, ik dank heel veel aan u. Het huis dat u ons had, om regelrecht naar avenue. Dag vader en dag moeder, dat zuster Erzelaar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder.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 Nog steeds hoor, ja. De computer die, die werkt niet helemaal mee. Ja, dat blijft natuurlijk een stukje techniek. En ja, als dat niet meewerkt, dan houdt het een beetje op. Hè. En dan ja, moeten we eigenlijk een beetje, ja, proberen om het allemaal weer aan de, aan de praat te krijgen. Dit is uh, Belinda Kinnear en Zeven Oceanen. En uh, inmiddels is uh, Michael Nova hier beland in de studio van ZFM Entertainment. View. En tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En hopelijk met de, ja, de mooiste muziek, natuurlijk. We gaan zo uh, aanschuiven met, uh, met Michael, dus uh, blijf er lekker bij. Als de golven tegen de rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceaan.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 Zo, dat was dan een prachtige hit van uh, Belinda Kinneer en Zeven Oceanen. En ja, hij doet het nog steeds. Uh, ja, hey, Michael Haagman en uh, Jij bent Niet Alleen. Ik weet het is over.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 Is vaak moeilijk, soms vol passie, dan de cool Als je gek wordt van verlangen, dat gevoel Als niemand die je verstaat, wil je leven anders gaat Kom dan eventjes bij mij en weet dat jij, jij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 Je bent echt niet alleen. Nee, je bent echt niet alleen. Je bent echt niet alleen. Nee. Ja. Je bent echt niet alleen. Michael Haagman. En aan de tafel hebben we natuurlijk. Michael Hobben. Ja. Ja, ja, we houden het gewoon in de Michaels, ja, ja, toch, gewoon. ja hey goedemiddag. Dag, Fred. Ja. Leuk weer bij te zijn. Ja, we zijn er weer. Ja, ja super. Ja. En, uh, en een mooie uh, super single, Amor Amor Amor. Dankjewel. Ja, ja er was nog een twijfel, want ja, uh, er nee, wordt zoveel gekofferd al in dit land. Ja. Maar uh, ja, als je dan ook uh, heel bekend Nederland aan het koffer is geslagen, denk ik, nou ja. dan uh, doe ik het ook gewoon. Ik ken niet achterblijven. Nee, nee, nee, nee, nee, zo nee. Is het. <laughs> en dan... Typisch een nummer van André Hazes natuurlijk. Ja, ja, ik had hem een heel lang geleden al op het repertoire staan. Ik vind het een prachtig nummer. Ook eigenlijk in zijn originele jasje natuurlijk. Um, maar ja, ik vond in DJ Galaga wel de partner... om daar gewoon een lekkere zomerse vibe aan te geven. Ja. Ja, ja dat, dat, dat is volledig gelukt. Ja, zeker. Ja, hij wordt uh, onwijs goed opgenomen. Vooral uh, in het land ook met, met de optredens. En uh, ja, zoveel artiesten die inmiddels dit nummer uh, zingen van mij. Uh, ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Ja. ja. Weet je wat ik op de achtergrond hoor? Romance. Oh, ja. Uh, <laughs> ja, Ja, daar is het allemaal een beetje mee begonnen geloof ik hè? Ja klopt, ja, ja, dat was toen nog een beetje dat call TV En dan mocht ik uh, midden in de nacht uh, mocht ik daar wat zingen En uh, ja, hartstikke leuk Volgens mij op die videoclip valt er ook nog iets uh, midden in het beeld om En ik met doorzingen Ja, dat was een hele leuk, uh, leuke tijd Ja, ja want uh, uh, ja, eigenlijk uh, ben je toen ook in, uh, in de Hennie Huisman uh, in Ja, ja show, dat was, denk, was ja. een jaartje later in 1997 en toen ben ik uh, in, in, in de Huisman uh, de Samenlijkshow uh, op televisie gekomen. En uh, ja, helaas tweede in mijn programma. Maar goed, de, de latere nummer één was de eerste ja. in mijn programma. Dus uh, daar had ik wel vrede mee. Oké, okay, ja. Nou ja, dus uh, ik bedoel... Ja. Het is een plek bovenaan, toch? Ja, ik zeker zeg... weten, plek? zeker weten. Ja, en uh, heel leuk gewoon om dat meegemaakt te hebben. En uh, ik heb daar ook uh, uh, toen een contract gescoord voor Joop van der Ende... In uh, Sound, uh, Showbiz City uh, toenmalig heb ik drie keer een half jaar gezeten. En uh, daar heb ik onwijs veel geleerd. Hé, hey, uh, even terugkomen uh, op uh, Amor Amor Amor. Ja. Ik, denk, ik denk dat we allemaal even gaan draaien. Lekker. Ja, ja, toch? lekker zomers. Het, uh, het zomersplaatje ja, inderdaad. Ja, zonnetje, zonnetje schijn. Schijn. Ja, heerlijk. Ja, dat ja, mag ook wel een keer, hè. Want, uh, heerlijk. Oh, ik begon eigenlijk een beetje te vrezen. Ja, we waren recht naartoe. Hé, <laughs> hey, daar komt hij. Jouw ogen. Dat je iemand nodig had, je voelde je alleen. Tussen ons houdt een groot verschil: je taal en je gewoonten. Bleef me altijd bij Jouw liefde En kijk hoe jij ligt te slapen Voor mij is alles nog zo vreemd Ik woon niet te lang alleen Het geluk wat ik nu heb gekregen Weet ik wel uh, Het is de feestelijke <laughs> Ja, ja, amor, amor, amor. Ja, heerlijke zomerse plek. Ja, een uh, ja. beetje Spaans tientje, zonnetje ja, erbij. Zonnetje ja. erbij, heerlijk. Ja, ja ik, uh, ik kijk er weer naar uit. Ja, absoluut. Normaal ik, het is normaal al een prachtige maanden achter de rug. Natuurlijk. Ja, Vorig ja. jaar was het fantastisch. maar ja, Maart, april, mei. Ja, maar en, toen uh, hadden we twee beroerde jaren natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik bedoel. Ja, het zonnetje was er wel, maar uh, ja, eigenlijk zaten we een beetje thuis uh, gekluisterd. Ja, ja. Nee, absoluut. Gelukkig is dat, uh, die alleen een beetje voorbij en ja. kunnen we allemaal weer een beetje genieten. Ik, ik wou het zeggen, ja. weer een beetje muziek maken en uh, ja. Het was natuurlijk hier ook uh, behoorlijk beperkt. Ja, uh, uh, ja, we moesten natuurlijk uh, aan de norm houden. Ook ja. uh, uren tussen de uh, verschillende. Uh, ja, alles afnemen, natuurlijk. En, uh, ja. Ja, oh, en oh, alles oh. schoonmaken en uh, geen artiesten binnen. En, ja. Dus ja, dat was ook allemaal een beetje... Ja. Nou, maar, Zo, maar is het nog waar, waar, waar, waarom, waarom sta ik hier, weet je wel? Ja, ja. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk ook... Eh, je draait muziek, dus de mensen hebben thuis... Destijds sowieso de radio aanstaan. Ja, ja, ja. En, en nou ja, YouTube ligt er ook niet om, want iedereen begon zijn eigen kanaal. Ja, ja. Ben jij trouwens ook op YouTube bezig geweest in die twee jaar? Nou, niet, uh, niet continu. Ik heb de, ik, ja, ik zet daar gewoon mijn clips op en nog wat andere dingetjes van optreden. Maar ik heb, uh, ik heb wel dus een YouTube kanaal, maar die staat eigenlijk gewoon stil. Ja, oké. Okay, ja, wel ja. een eigen kanaal dus, ja, waar mensen ja. dus je clips kunnen uh, Zeker, volgen, zeg maar. ja. Hey, uh, ja. Je hebt natuurlijk ook een optiek. Ja, twee winkeltjes. Je kwam snel uit de winkelgrend, lekker druk. Ja, ja, ja, ja, ja, het, ja, het heet nog steeds optiek, toch? Ja, ja, ja, ah, okay. ja Michael, nog optiek. <laughs> ja, nee, ik bedoel, eh, tegenwoordig verandert, eh, verandert er zoveel ja, aan, ja. aan de woordenschat, zeg maar, in nee. het Nederlands woordenboek. Ja, het wordt allemaal buitenlands. <laughs> dus. Eh, Nee, maar uh, dat gaat ook nog steeds lekker. Ja, gelukkig wel. En uh, vandaag ook weer een lekkere drukke dag. Uh, snel de auto in, hier naartoe. En dan uh, ja, rij je het mooie Zandvoort binnen. En dan, ja. dan is het ook alweer wat drukker. Dus ja. hier begint het ook al helemaal te leven. Ja, het, is, het is gelukkig niet zo heel ver. Nee hoor, nee. Maar, wat, uh, ja. ja. Dus, uh, maar uh, ja, buiten dat, uh, zingen, optiek. Uh, ja. Doe je nog meer? Nou ja, de dinsdagavond is mijn kookavond. Dus dan ben ik okay. altijd lekker aan het kokkerellen. Okay. Dat zet ik ook vaak even een filmpje op, op Facebook. Ja. Waar ik ook gewoon te volgen ben. En dat vind ik altijd leuk. En ja. veel mensen vragen ook, oh, heb je het recept? Hoe doe je dit? Hoe doe, hoe doe je dat? Dus ondertussen ben je ook zowat een tv-kok aan het worden. Maar ja, eh, ik ja. vind het wel hartstikke leuk allemaal. Een 24 Kitchen. Ja, zoiets. Ja. Ja, nou ja, misschien een leuk idee voor op YouTube. Ja, ja. Kijken hoeveel volgers dat kan brengen. Nou, nou ja, ik denk heel veel. Ja? Ja, ja ik denk dat het... Mensen zijn heel erg nieuwsgierig wat dat betreft. Ja. Uh, qua kokkunsten en. Uh, zeker als het een snelle hap is en het is nog lekker ook. Ja. Dan ja. Uh, dus, ja, zijn de mensen daarvoor bereid, zeg maar. Ja. Hé, hey, en. Drie jaar geleden was je hier. Ja, 2019. Dus dat, uh, dat gaat voor uh, vier de vier eigenlijk. Vier ja. jaar, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, mijn laatste single. Uh, uh, door, geschreven door, door Bram Koning. Al jouw verhalen. Ja. ja, prachtige videoclip erbij geschoten. Ook toen uh, door Carl uh, Kaspers. En uh, mocht ik mooi uh, het Huis van de Buurman uh, even lenen. En daar uh, ja, ben ik nog heel, heel trots op. Een uh, prachtig mooie clip. Het lijkt wel een, uh, een mini-speelfilm. Uh, maar ook het nummer is gewoon hartstikke mooi. Het is alleen ja. zo dat uh, dat nummer doet het wat moeilijker uh, op de optredens zelf. Het is een prachtig radiolied eigenlijk. Ja. En daarom hebben we nu ook voor Amor gekozen... dat ik hem ook in het land gewoon lekker kan gebruiken. Ja, ja want al jouw verhalen is eigenlijk ja, toch wel een, een beetje een sentimenteel iets. Ja, ja een beetje balletachtig. Beetje Je kan er net ja. niet op dansen. Maar ja. Ja, ja, echt een radionummer. Ja, wij hebben hem wel uh, dikwijls Kijk. gedraaid. Ja, ja, ja super. Ja. <laughs> dus, dus dat sowieso. Uh, ja. Ik bedoel... Het is, het is een waardig nummer. Dus, ja, ja. ja, je ziet ook op de, de Spotify-streams, weet je. Dus die, die schieten de lucht in. Dat heeft ook te maken nu met, met Amor natuurlijk, die heel ja, hard gaat. gaat ja. En dan luisteren ze toch ook nog even jou. Ja, dan gaan ze toch eventjes eh, nieuwsgierig. Ja. Eh, als ze jou nog niet kennen natuurlijk, eh, eventjes kijken. Wat doet eh, je nog meer? Ja, wat, wat, wat, wat doet hij nog meer? Ik denk dat we daar eventjes naartoe gaan. Uh, naar al oh, jouw verhalen. Mooi. Dus als jij hem aankondigt, ja. weet je, dan, uh, dan ga ik hem draaien. Lieve mensen, geschreven door Bram Koning, mijn... Uh, ene laatste single, Al Jouw Verhalen. Te laat, het is voor allebei het beste dat je gaat Want al jouw woorden waren al die tijd niets waard Je bleek om maanden niet alleen te zijn van mij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 het tegen beter weten in Al jouw verhalen, verhalen Zijn niets meer waard Verloren tijd voor ons, geen later geen Al doet de pijn, het gaat niet meer Ik moet je laten, laten. Al jouw verhalen, ik trap er niet meer in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 Aan het einde van het nummer, eh, toch een klein beetje de snelheid erin. Ja, ja. Om het er af te maken. Al je verhalen, ik ja. trap er niet meer in. Ja. <laughs> ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, hey, weet jij wel. Ja. Ja. Is ook een uh, lekker nummer. Die is door Frank van Etten geschreven. Heb ik ook in de studio uh, bij Frank van Etten opgenomen. En, um, ja, ik, dat was, dat was, was er één van twee. Ik had twee nummers bij Frank van Etten gedaan. En uh, ja, hey, weet je wel. Uh, ja, doet het doet ook, ook wel leuk eigenlijk op optredens. Ja. En uh, um, ik weet nog vorig jaar dat ik een optreden en mijn geluidsman die vroeg aan mij van... Uh, nou, als ze vragen in het publiek uh, je eigen nummer... ik denk, oh, nou, dat is toch wel apart. Uh, wie kent hem dan? Ja. En uh, ik start dat nummer in en uh, ze doen allemaal mee. Hey, weet jij wel? Dus ja. Dat, ja, dat, was, dat is wel het leukste voor een artiest. Dat ze je eigen nummers gewoon uh, volle borst meezingen. Nou, ja, want uh, even kijken. Want de, de laatste keer dat jij hier was. Want Hey, weet je wel, is. een van de eerste nummers? Uh, ik denk de vijfde of zo. Vier of vijf was dat, ja. Ja, want uh, hier, hier was je toen destijds met uh, de CD Mama. Ja, Dat ja. was toen uh, uitgekomen voor uh, Moederdag. Ja, klopt, ja. Dat had je daar speciaal voor uh, geschreven. En uh, even kijken. Want toen was je. Hier, met het nummer. Het is jouw lach? Ja, ja, die is ook uh, ja, door, uh, door Frank van net. Ja, Dus, uh, hey, weet je wel, en uh, het is jouw lach. Die komen beide van de hand van uh, Frank uh, vandaan. Ja, ja. Met, uh, Frank uh, nou ja, schrijft nog steeds. Hè. Ja, ik, zeker. Ik, bedoel, ja. ik zie hem ook uh, uh, bepaalde mensen uitnodigen die een, uh, eigenlijk uh, iemand iets uh, toe willen. Zeggen. Ja, ja, op die manier uh, uh, heb op, je heel op, veel op, gedaan. Ja, dat, dat inderdaad uh, iemand die iets uh, voor iemand heeft betekend en uh, daarvoor uh, eigenlijk een nummer wil schrijven. Ja, ja. ja dat doet dat hij uh, de... vrij, vrij vlot hoor. Hij ja. heeft zo wat op papier en uh, hij uh, rommelt wat op die computers en ja, er komt dat, wat dat, muziek dat, uit. Dat, dat, dat uh, gaat heel snel. Ja, dat is ongelooflijk. <laughs> wat dat betreft wel een vakmannetje. Ja. En, uh, maar goed, hij is nu natuurlijk heel druk met zichzelf. Uh, uh, volgens mij heb je twee singles in een hele korte tijd alweer uitgebracht. Ja, klopt, klopt. Dus uh, hij is wel weer uh, heel hard uh, aan de weg aan het timmeren. We gaan hem draaien. Yes. Hé, hey, weet je wel. Jouw zoele blik geeft mijn gevoel van angst ik wil met je dansen, nachten en dagen Maar ik loop je mis, als ik denk het is mijn kans Elke avond loop ik daar weer langs Op die plek waar ik jou zag staan In de hoop dat ik je kan ontmoeten Van dit gevoel kan ik echt niet meer aan Weet je wel, ja, ja, lekker, ja, dat weet ik, ja, <laughs> ik, zit, ik zit zo te bedenken, uh, ja, lekker, uh, lekker langs het strand, het podiumpje, zo, en, en uh, ja. ja, en dan met z'n allen, hé, hey, hey, weet, weet je wel, wel. ja, ja. Hey, even kijken hoor, um, ja, we gaan gewoon, uh, uh, ja, naar, naar de lach, hier is jouw lach, ja, het is jouw lach, nou ja, ook van de hand van Frank van hè. Ja. En uh, ook zelf de studio inderdaad uh, opgenomen. Dus, uh, ja, even kijken, Frank van Eteren heet geen Frank van Ete studio meer, toch? Nou, dus misschien, misschien heb je dat alweer veranderd. Was dat die Melody studio? Of? Ik, ik heb geen idee. Ik, ik weet het even niet meer. Nee, ik weet wel, ik moest naar Apel door en op zich zag het er allemaal hartstikke goed uit. Ja. Uh, leuke studio ja. en uh, goed contact ook met Frank gehad in de tijd. Dus uh, het is allemaal goed gekomen. En uh, het is jouw lach, hadden we een leuke videoclip uh, geschoten ook in een park. En daar heb ik uh, continu allemaal brillen, zonnebrillen gewisseld. Ja. <laughs> en daar had ik ook een, een prijsvraag uh, van de mensen, als ze konden raden hoeveel verschillende zonnebrillen, dan, uh, dan, hoor, dan konden het, ze ja. een Rayman zonnebril winnen. Okay. En uh, dat is ook wel hartstikke leuk geweest, ja. ja. ja. En er uh, was heel veel animo voor, denk ik. Ja, ja, onwijs veel. Ja ja. ja, ja, ik denk dat we wel, nou, meer dan 100 berichten binnen hebben gehad, met allerlei ja. uh, getallen. En er waren twee, twee die hadden het goed. Okay. Dus uh, toen daar hadden we zoiets van, nou, laten we maar twee Raymans weggeven. Ah, okay. Dus dat uh, was hartstikke leuk. Ja. En uh, ja, wat kunnen wij je nog meer verwachten van uh, Michael Noob? Nou, we zijn uh, hard bezig. Ik heb alweer contact gehad met uh, DJ Gallagher. En uh, de tekst komt dan van Hans Laus. En het is een idee van, van Ronald, van Rood, Hit, Blauw. Oké. Okay. Dus, uh, en ook dat komt een hele lekkere zomerse vibe uh, komt daarin... En die, de bedoeling is, uh, half augustus, dat uh, de nieuwe single uh, uitkomt. Oké. Okay. Ja. En uh, sta je nog uh, ergens op uh, podia uit land? Uh, ja, verschillende podia. Ik heb nu even van de uh, agenda paraat. Maar uh, van de zomer hebben we wat, uh, wat leuke en grote ja. dingen ook. Dus uh, dat, dat is eigenlijk voor de artiesten uh, altijd wel het leukste dat je ook een beetje die grote dingen meemaakt. Ja, dus, uh, nou, want uh, kunnen ze dat volgen ergens? Uh, op ja, agenda? ja, wij zetten alles uh, op Michael Nobbe Fansite. Dat is uh, op Facebook. Dat wordt door uh, Cheryl wordt het allemaal bijgehouden. Oké. Okay. En, uh, en de gewoon de zanger Michael Nobbe ook op Facebook en anders natuurlijk op uh, gewoon de website uh, michaelnobbe.nl. Oké. Okay. Ja, we gaan het draaien. Super. Ja, we kennen we, we kennen het. nog net door, toch? Ja. <laughs> we, gaan, uh, we gaan het draaien. Mooi. Wat is schoonheid in één Maar toen ik zag dat jij niet deugde Voelde ik mij veel sneller Gaat nooit stuk. Nooit gedachten, nooit verwacht. Deze mist in mijn reuk. Van alles en nog wat. Ja. <laughs> hey, maar um, ja. Ja, het is het, jouw lach. Ja, het is jouw lach. Ja. En, uh, ja. Ook een heerlijk nummer. Ja, lekker Ja, ja toch wel ja. vlot vlot op, ja, tempo zeg maar. Ja, ja. ja ik vind, ik vind het ook hier Als het gewoon, gewoon op staat, vind ik het lekker. Maar ik merkte gewoon ook, ook dat soort nummers bij optredens is gewoon moeilijk. Ja, ja, ja, inderdaad. Het is, nou ja, radiowaardig is hij sowieso. ja. Ja dat, ja dat wel. En er is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar uh, ja, het kost allemaal heel veel geld. En als je hem dan niet kan gebruiken op je optreden... dan, dan is het ook wel weer, weer zonde aan de ene kant. Ja, ja goed. Maar ja. aan de andere kant denk ik van ja... Uh, op de radio wordt hij wel gedraaid. Ja, en, ja. Weet je, en dat uh, ja, geeft toch ook een klein beetje een duwtje in de rug. Zeker, ja, want dat merk je ook hoor. Dat uh, de optredens dan ook weer in één keer weer... Uh, hè, zodra je een single hebt uitgebracht die gedraaid wordt... Ja. dat je dan uh, ook in het land wel weer meer geboekingen krijgt. Dus ja, daar ben ik wel heel ja, blij mee. Ja. Ik bedoel, radio is altijd... Uh, ja, het blijft toch een, een, een fenomeen uh, Zeker voor, ja. de, voor de artiesten. En uh, ja, zonder radio heb je eigenlijk weinig. Nee, niks. Nee, we, nee. Dan heb je maar zo'n klein... Dan kan je alleen op je, optrainer's, kan je wat mensen bereiken. Dan houdt het op. Ja. Dus ik ben altijd heel dankbaar als ik weer ergens uh, ja, uh, op visite mag komen. Ja, en, en wij hebben niks uh, te doen als, als er geen muziek is. Dus. Ja, ja, ja, zo sterk te Ja. Hé, ja. hey, maar um, ja, hadden we het net al eventjes over uh, jouw single uh, mama natuurlijk. Ja. Ja, en natuurlijk, uh, nou, jij gaf het zelf al aan. Een hele mooie inkoppertje in natuurlijk. Ja, ja morgen moeder. Morgen moederdag Zeker. inderdaad. Ja, en uh, deze cd was daarvoor bedoeld ja, en uitgebracht. Ja, ja, echt enorm veel gestreamd ook. En, en heel veel aangevraagd. Ik heb hem uh, zelf twee keer uh, live gedaan op, op een uitvaart. Wat ja, ik wel heel ja. moeilijk vond. Maar ja, die mensen waren hier, zijn je hier gewoon eeuwig dankbaar. Ja. Uh, ja, prachtig nummer. Mama over een uh, moeder die er niet meer is. Maar uh, ja, het heeft zoveel gevoel. Ook de videoclip, de dames die erin zitten... die hebben allemaal hun moeder verloren. Ja. En uh, die kregen op dat moment voor het eerst dat nummer te horen. Dus, dus de beelden zijn echt authentiek. En okay. um, ja, je ziet ook echt van... op oh, een bepaald moment in het nummer raakt het ze. En, en ja, er is bijna niemand die het droog houdt. Nee, ja. nou, dat is uh, begrijpelijk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, ja, de, dat nummer heb je natuurlijk... Uh, wat was het vier jaar geleden alweer? Ja, zeker. Ja, ja. Als het al geen 4,5 is. Ja. <laughs> nu? Ja, ja, ja, dat gaat zo hard, die tijd ja, ja, ja. met die kronentijd. Ja, die Twee verloren jaren. Twee verloren jaren, inderdaad. Ja, absoluut. Dus, uh, het, het, het lijkt alsof, uh, alsof het gisteren was, ja. eigenlijk. En, uh, maar dit nummer, uh, ja. Uh, ja. kunnen we eigenlijk uh, naar nummer 1 helpen? Hè? Ja, zeker. Ja, ze willen, vanmorgen willen ze uh, dat op nummer 1 hebben voor Moederdag. Dus uh, alle mensen die gaan uh, volop stemmen. En uh, op, de, op de diverse sites, maar uh, natuurlijk ook uh, bij Oranje TV, jou ja, wel bekend. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou ja, als we allemaal even stemmen, dan staat hij op 1. En uh, ik denk dat dat wel een heel mooi. Uh, staat er staat al een linkje op, uh, cadeau, op, Facebook, op Moederdag. Of, uh... dus. ja, ja, ook bij de Michael Nobbe fansite en de zanger Michael Nobbe. En ik geloof dat Sheryl al druk bezig is om altijd allemaal dingen naar voren te brengen. Dus ja. hij wordt uh, volop gestreamd en gestemd. Mooi. Dan gaan wij hem draaien. Mooi. Ken nog net voor, uh, voor het nieuws van, uh, van 6 uur. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Oh, super. Mama zei het leven duurt maar even voor je het weet is het voorbij en mama zei je moet Mij. voor het eerst voel ik mij zo alleen en weet geen kant op te gaan geen schouder Wij zijn ook tot rust gekomen. Ja, toch? Ondanks dat we aan het klatsen zijn... Je, je, hoort er toch, uh, ja. je hoort toch ja. een nummer. Hè? Uh, ja, gemoedelijk. Ja, heel ja, blij mee. Heel Zelf geschreven, ja. de tekst. En uh, de muziek door Hans Rusje. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat uh, nadat je ook dit nummer... nog een beetje aandacht hebt gegeven. Ja, nou ja, daarom zeg ik... het is uh, uh, naar aanleiding van morgen natuurlijk. Ja, ja moederdag. moederdag. Dus uh, ja, dan, uh, dan kunnen we daar niet achter blijven. Nee. Ik ga jou in ieder geval alvast bedanken dat je ja, hier was. Nou ja, en ik uh, jou echt. ZFM, ZFM, hè? ZFM. Uh, ZFM Zandvoort. Zandvoort. En dan entertainment for you natuurlijk. Ja, ja, echt super. Ik ga nog even een uurtje door. En jij gaat uh, richting. Uh, ja, kappie eraf, ja, eraf, en, eraf en uh, lekker naar huis. <laughs> ja, ja, ja, ja, lekker. Ja, ja, nee, mijn kappie gaat er niet af. Nee. <laughs> maar ik ben blij ook, want uh, eh, de rit morgen... Nee, dan, uh, nee goh, dan 19 dan, uurtjes. Zo, ja. halleluja. Lekker, uh, lekker rit, dat dan. Ja, ja, en, uh, ja. We gaan altijd eventjes uh, lekker in Oostenrijk even wat uh, ja. snabbelen. Nou ja, dus, uh, in ieder geval een hele fijne vakantie op. voor jou. Ja, dankjewel. Ja. En, uh, ja, ik zou zeggen tot de, tot de volgende ronde. Zeker. De volgende Dank je wel. Ja. En uh, wel thuis. Dankjewel. Geniet van het uh, en, uh, van het weekend. Dat ga ik zeker doen. <laughs> ja. Dan. Hé, hey, dank je wel. Hoi. De rivier in jouw ogen is blauwer dan blauw. En het voelt als een deel van mijn leven voelt.